Jelle Visser met het NOS Journaal. De Zeeuwse gemeente Middelburg gaat honderden extra asielzoekers opvangen. In evenementencomplex A58 is door het COA een noodopvang ingericht... waar vandaag de eerste 100 mensen terecht kunnen. Daar komen volgende week nog zo'n 150 plekken bij. Met de noodopvang geeft Middelburg gehoor aan de oproep van het demissionaire kabinet om meer asielzoekers op te vangen. Die oproep volgde na de noodsituatie in aanmeldcentrum Ter Apel. Daar hebben 750 mensen van dinsdag op woensdag de nacht doorgebracht, terwijl er in de nachtopvang slechts 275 plekken zijn. In Den Bosch is een vrouw van 20 overleden na een steekincident in een woning. Een andere vrouw van 21 is opgepakt. Het slachtoffer klopte gisteravond bij de buren aan voor hulp, waarna hulpdiensten massaal uitrukten, maar de hulp mocht niet meer baten. Bij het steekincident raakt ook een hond zwaar gewond. Het dier is naar een ziekenhuis gebracht. Aanleiding voor het incident is nog niet duidelijk. In Colombia zijn van de belangrijkste kopstukken van de drugshandel opgepakt. De autoriteiten waren al jaren op zoek naar drugsbaron Dairo Antonio Usuga. Bij de politieactie werden zo'n 500 mensen ingezet. De president van Colombia noemt de arrestatie de grootste klap... die deze eeuw aan de drugshandel is uitgedeeld. En vergelijkt het met de val van Pablo Escobar in de jaren 90. Ussuga was leider van een kartel met 1200 pendeleden. Kickbokser Rico Verhoeven heeft zijn wereldtitel weten te behouden. In de Gelredoom in Arnhem nam de Brabander het op tegen de rivaal Jamal Ben Bensadik. Die laatste moest in de vierde ronde de wedstrijd staken omdat hij niet meer verder kon. Beiden kwamen flink toegetakeld uit de ring. Verhoeven had onder meer een grote wond onder zijn oog. Het was de derde keer dat Verhoeven en Bensadik tegen elkaar vochten. De Belg wist één keer van Verhoeven te winnen in 2011. Het weer, de ochtend begint fris en op sommige plaatsen is het nevelig. Al snel breekt de zon door. Smiddags is het vrij zonnig. Het wordt vandaag tussen de 12 en de 15 graden. Morgen wordt een bewolkte dag met soms een bui. Het wordt dan zo'n 14 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB.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 En als opening horen jullie natuurlijk onze herkenningsmelodie. En die was van Louis Davis met weet je nog wel oud, je. Een opname uit 1928. Onderweg zometeen Margie Morris met O Mooie Westertoren. Maar eerst die Jordaan-cabaret. Maar hoe kan het ook anders. We gaan naar Zandvoort, al aan de zee. Wanneer het lekker weer is, de natuur in blijde lach. Al goed en moe haar bloesje voor de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 Toren, hoe lief kijk jij me aan, als morgens vroeg je klokken slaat en ik aan de slag moet gaan. Hoe fijn klinken je klokken, hoe held je tonen, hoe warm als ik met mijn jans loop te wandelen. Zo zalig je zaden. Ons leed, ons smart en nog meer. Jij speelt alleen maar je klokken spel en kijk spijtend op ons neer. Ja, trotse alle toren, van eerbied ben ik verhuld. Wanneer het gouden zonnelicht.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 Middag al u luistert naar Zandvoerder uit Zandvoort. Met Mario Zandvoort. Alle uren denk ik aan Corina. Meisje waar ik ook zoveel van hou. I'm not Schat. Waarom ging alles nu voorbij? Waarom is zij niet meer van mij? Een meisje zoals zij vind ik niet meer. Jij smolt mijn liefde. Muziek van de Paladijns met kleine Corina. En daarvoor Margie Morris met O Mooie Westertoren. CFM Zandvoort, lokale omhoede vanuit de badplaats Zandvoort. Iedere week neem ik u mee op reis. Terug in de tijd, naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En zo ook met de volgende formatie. De Silvera's vormen Nederlands taal Slagerduo uit Weert... dat in de jaren 50 en 60 herhaaldelijk...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 De het of je mama zegt Tante wil, papa doet Nee, laat het, kort. Kort het of de wereld zegt Wat ik ga wil weten, dan vraag ik jou En daarom vraag ik nog iets, zeg Je vrouw, juffrouw, je vrouw Wat zou je doen als ik je troven Zet Zeg meneer, he meneer Dan zal ik roepen maar mama o, Als ik jou zie aan met de jasje aan, dan maandje lieve mens zal gaan blijf ik staan denk je aan dan moet ik hier een moment Wat ik ga wil weten, vraag ik jou, en daarom vraag ik nog iets, zeg. Je vrouw, je vrouw wat zou je doen als ik je trouw ben Als ik ben neer, hier en dan zal ik roepen om mama. Als ik jou zie gaan met je jasje aan, helder, blons, als je ogen zingt, dan kan ik naar de maan sneeuw. Daarom wil ik aan door een stille baan slapen, niet met jou.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 Landje met je kies en uitjes goed voor u. Met je kinderbuislach onder moeders pareplu. Landje met je overvallen wegen. Binnen zonder kloppen, voetjes vegen. Landje met je zuilen en je uilen op die vee. Plekkie om te huilen om het vervuilen van de zee. Land van lantarfantas en van liefters.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 Sleed ik mijn jeugd, had ik leed, had ik vreugd in de strijd, al de bestaan. Maar toch voel ik mij een koning, ook al vloeit er geweld the I'm ready girls De woning en daarvoor hoor u Doris.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 Een populaire Nederlandse komische televisieserie... waar een heleboel grote hits uh. vandaan kwamen... natuurlijk de bedenker van de, Ja, Zuster, Nee, Zuster... was Annie M.G. Schmid. Hij heeft heel veel fantastisch mooie boeken geschreven. En de hoofdrollen in die serie waren Hattie Blok... Leen Jongewaard, Piet Hendricks, Carla Lip. En hoe hoort ze nu? Ja, Zuster, Nee, Zuster met Harry. Die durft het te zeggen. Ik durf het te zeggen. Ik ook. Ik ook. Wij, Wij durven, durven het zeggen.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 Van onze menen, Lok jong en oud. Voor hem.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 I'm gonna <laughs> Van, uh, Henriette Davids met een slager gaat op stap. En daarvoor hoort uit 1952. Het heetje Max van Praag met Luke Auf... Onderweg zometeen Adamo met Ik roep jouw naam. Ook Heintje Davids komt eraan met de potpourri uit de film Bleek bed. Maar eerst hoort u hier de kleine de drie kleine kleutertjes. En de jonkers en de joffers met trappelzak Boogie. Hoi, het gaan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 Je hoort de muziek van uh, Adamo met Ik roep jouw naam... en daarvoor Heintje Davis met Potpoeri uit natuurlijk de film Bleke Bed. En de volgende dame had twee hele grote hits in 1956... Oh Johnny, stond ze drie weken lang op nummer 1. Dat was uh, in 1956. En ze had ook nog een hitje in hetzelfde jaar. Ik kan vergeven. Alleen die kwam niet hoger dan nummer 7. En uh, in 2005 is een DVD uh, van deze dame uh, gelanceerd. Met het nummer uh, Bij ons in de Jordaan. Was samen met Johnny Jordaan en Willy Alberti. En uh, die DVD uh, stond drie weken lang op nummer 1. In 2005. In de Nederlandse muziek top 30.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 Ik van het aan en doe jij niet meer aan de slanke Toch zou ik jou nou je willen ruilen, dat ik zo veel van je hou. Al ben je ook een beetje vreemd van rest, toch ben ik danig met jou in m'sas. Ik wil jou voor geen ander ruilen dat ik zoveel van je hou. Al zijn je haren niet, gebeurde En is het gebruik van zeep jou onbekeerd? Toch wil ik jou voor geen ander ruilen dat ik zoveel van je hou. Lief en leed, zoals je weet, te samen delen wij. O, vrouw, dat gaf ik jou, maar al het leid dat gaf je mij. Om ook een wijdje koud Al stond ik uren met jou in de koud Toch aan slechts maar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 niet te ver, anders ben ik straks verloren.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 Ben ik straks verdorven? is zo heerlijk ongedwongen, zo'n echte gisse, zelfbewuste stedeling. En overal voelt hij zich thuis als toffe jongen: in de penose, bij protest en op de kring. Hij is zo geinig en apper en artistiek. Maar Amsterdam is een bananenrepubliek. is jammer als je wordt beroofd of aangereden, maar wie verwacht nu openbare veiligheid?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 Van de verslaafden, de verknipten, de verdachten van vandalisme, oud papier en hond en pop. En Willem Breuker met zijn frisse volksmuziek. Maar Amsterdam is een bananenrepubliek. Ach, vergen mee dat ik lach. Tot zover, het ritme van ZFM Via de kabel op 104.5.